Wat jouw glimlach teweeg brengt is een warm taal Ben na een lange reis en ontdekking stoofde terug Van weg geweest heb met demonen gevochten. Maar waar ik steeds aan dacht is dat ik jou weer zou zien Jij in mijn naam lag, jou op bedien Wordt door omlijnde gedorven in verre landen Van de Pleiaden naar Sirius liefde zal niet verzanden Een pure glimlach en zuiver hart zachte de woorden die was ik niet op bedacht ik verlangde steeds na dat heilige moment samen is het feest in je ogen heb verkend wat ik miste steeds en dat gat van mijn leven dat ik dacht op de afgrond af te steven licht van mijn gelaat I want to cover you this Het zijn einde Ik ben de nacht voor de schemer in het diepste duister Schrijf mijn lied verhuld in een sluier Laag achter laag is mijn ziel weer verborgen Huilen als ik denk zal ik weer over je dichten Zo gaat het steeds maar weer en je bent dezelfde Achter de horizon straal jij maar ik ben de nacht En verdwijn zodra jij verschijnt Zon, zon als de zon Het licht zal stralen Licht op licht in Duisternis verhult Zeven lagen nacht Licht op licht in Duisteren is verhuld, zeven lagen al. Zweven in de lichten, niet meer zijn dan zijnde. Zweven in de lichten, niet meer zijn dan zijnde. Zweven in de lichten, niet meer zijn dan zijnde. Zoals het was in een all is in it it it. the thing van licht op straat. wat jouw glimlach te brengt is een ban op een lange reis van ontdekking storten, de terug van weg geweest heb met demonen gevochten. Zweven in de lichten. Niet meer zijn, dan zijn er. in de lichten. Niet meer zijn. It in a